Welkom bij deze uitzending van Country Track Dan dat dus ook hier weer op iets country Neil Koop die plaatst op de cd Die heet de toegraaf Legacy en dit is dat It's...